Vijf uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft een vrouw van 36 aangehouden... vanwege de brand in een wooncomplex in Portugal, bij Rotterdam. Bij de brand vielen vannacht vier gewonden. één van hen is er slecht aan toe. De brand brak iets voor middernacht uit en was vrij snel onder controle. De bewoners van 40 appartementen werden vanwege rookontwikkeling... naar een nabijgelegen basisschool gebracht. De meeste van hen mochten rond half vier weer naar huis... De brand ontstond in een van de woningen die wordt gehuurd door een zorginstelling. In die appartementen wonen mensen met een verstandelijke beperking. Het is niet bekend wat de rol was van de vrouw die naar aanleiding van de brand is aangehouden. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die vorige maand in Almere dodelijk werd mishandeld, zocht zelf de situatie op, dat zei de advocaat van een van de verdachten in Nieuwsuur. In het strafdossier staat dat de grensrechter naar de jongens toeliep en dat hij met zijn vlag zat te porren, zei de advocaat. Er zijn volgens hem ook verklaringen dat Nieuwenhuizen erom vroeg om hem te slaan. Hij wilde verder niet te diep op de zaak ingaan en hij zei dat de dood van Nieuwenhuizen vreselijk is. Hogeschool in Holland vermindert het aantal opleidingen om weer herkenbaar te worden voor studenten en het bedrijfsleven. Dat heeft bestuursvoorzitter Terpstra aangekondigd. Volgens hem komen de HTS en de HAO weer terug. Studenten moeten een basisopleiding krijgen... met aan het einde één jaar specialisatie. In Holland wil zo tegemoetkomen aan de markt. Die vraagt om een overzichtelijk aanbod van opleidingen. Gisteren werd bekend dat twee grote mbo-scholen in Rotterdam willen samengaan... om zich daarna op te splitsen in beroepsscholen. Het weer, het is wisselend bewolkt en een graad of drie... Overdag vooral in het noordoosten van het land wat motregen. Aan het einde van de middag gaat het harder regenen en wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ik denk het, en de meteorologen die weten het wel zeker. I think it's going to rain today. Je hoorde de stem van Dusty Springfield. I think it's going to rain today een compositie van Randy Newman. Je kunt je juist niet voorstellen met dat uh, superzachte, zachte, gouden weer wat we de afgelopen maand zo'n dus beetje gehad hebben, dat het vanaf uh, komend weekend ineens uh, heel ander weer wordt. Wat droger, wat meer zonneschijn en temperaturen zo rondom het vriespunt overdag. En uh, s'nachts gaat het vriezen. Je, je kan het je nauwelijks voorstellen. Je weet niet eens hoe het aanvoelt. Goedemorgen allemaal, dit wordt het laatste uur de nacht vindt. Anders hier bij de vader op radio in voor deze nacht in ieder geval. En het komend uur, aandacht voor uh, drie chansons, zo uh, halverwege dit uur. En ook nog een paar interessante verjaardagen waar ik nog even bij stil wil blijven staan. Grauw weer, dat hebben we de afgelopen tijd gehad. Vandaar dat ik bij mezelf dacht, ik ga eens wat zonnige muziek uitzoeken. Uh, die komt dan uit Peru. Grupper Celeste en Benito. Yo viviría junto a mi... dat zich noemt Grupo Celeste. Ze komen uit Peru en ze staan onder leiding van uh, Victor Bendensu... die de groep zo uh, in 1974 oprichtte. De jaren 70 en 80 behoorlijk populair in dat land Peru. Deze Grupo Celeste... En over januari gesproken, het is vandaag precies 150 jaar geleden... Jawel, dat de eerste ondergrondse ter wereld ging rijden. En dat gebeurde in Londen. De metro van Londen, daar maakte de ondergrondse, de metro, de allereerste rit. Het is vandaag ook precies 84 jaar geleden... dat de eerste strip van Kuifje verscheen. Dat gebeurde in het tijdschrift Le Petit Vincem, een jongere bijlage van de Belgische krant, de Vincem Siekle. me weep when I try. 84 jaar geleden dat de uh, allereerste strip van Kuifje verscheen in het uh, Franstalige Belgische blad Le Ventième Sécle. Die hadden een jeugdbijlage en daar was dan die allereerste strip van Kuifje te zien. Het ging in dit geval om het verhaal Kuifje in het land van de Sovjets. En uh, nou ja, zoals je dat uh, vaak hebt, met onder andere op dit moment nog in diverse dagbladen met zusjes en wiskjes, uh, werden er... Uh, Twee kolommen tekeningen elke week gepubliceerd en dat duurde in dit geval van 10 januari 1929 tot 8 mei 1930. Je hoorde vervolgens de Thomson Twins met het nummer You Take Me Up, een plaat uit de jaren 80. De band bestaat niet meer, ze waren actief uit in 1977 zijn ze bij elkaar gekomen en in 1993 gingen ze uit elkaar. De Thomson Twins dat zijn Janssen en Janssens overigens in de Engelstalige versie van Kuifje. zijn derde jaargang is ingegaan. We hebben rond de jaarwisseling uh, hier uh, aandacht besteed aan de muziek... van uh, de afgelopen drie jaar, 2010, 2011 en ook 2012. En hebben dan inderdaad die dingen laten horen die... Je misschien een beetje gaat uh, vergeten. Dit was er zo een uit 2010. De zangeres uh, Loa Veers, redelijk populair in de Verenigde Staten... bracht in 2010 een album uit onder de titel Julie Flame. Daarna is ze nog actief geweest. In 2011 verscheen een album dat hier in Nederland... Uh, geen enkele aandacht heeft gekregen. Tumblebee, de titel daarvan. Maar ik liet je van dat eerste album, Julie Flay, nog eens een keer... luister naar een song die ik in de ging anders regelmatig heb laten horen... en die op Radio 1 ook verder vrij veel gedraaid is. Dus White-Eyed Legless, de titel daarvan. Ook deze artiest zouden we misschien wel eens kunnen gaan vergeten. Eli Paperboy Reads. Van Eli Paperboy Reed uit Massachusetts. Een jongen die in 2010 uh, ineens een heleboel aandacht kreeg en daarna aan de vergetelheid dreigde te raken. Hoewel afgelopen zomer stond hij nog op het podium van het Bospop Festival in Weert. Dit was in 2010. Die hit die toen regelmatig van hem gedraaid werd: If you want the love of a man, come and get it. In april dan komt hij naar Nederland voor een drietal optredens. Julien Claire, je gaat hem zo dadelijk horen met Hélène. Een grote hit voor hem in de jaren 80. Voorafgaand aan Julien hoor je de groep Endocine. Behoorlijk populair zijn ze op dit moment in Frankrijk. hebben een hit gehad rond de jaarwisseling. En nog steeds daar een hit. Het nummer heet Memoria. Maar ik laat je eerst luisteren naar... Clémence en vacances. En dat is de jaren zestig repertoire van Anne Sylvestre. Hier zijn ze de drie chansons om een rijtje. On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin. Son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence c'est comme un enfant -feu. Clémence, ça va bien Ça sembla d'abord étrange on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper ou encore une dispute avec ce brave honoré Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence, ne fait plus rien Clémence, Clémence C'est comme en enfance Clémence va bien Puis on a pris par son gendre Qu'il ne s'était rien passé C'est simplement qu'à l'entendre Elle en avait fait assez Bien qu'ayant toutes ses jambes Elle reste en son fauteuil Un peu de malice flambe Parfois au bord de son œil. Clémence, et Clémence a pris des Clémence, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme enfant Clémence, va bien. C'est bien dommage Je dois tout faire à la maison La cuisine et le ménage Le linge et les commissions Quand il essaie de lui dire De coudre un bouton perdu Elle répond dans un sourire Va, oh, J'ai bien assez cousu Clémence, Clémence A pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence Comment C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. En Comme onufle Clémence va bien Je suis de bon voisinage on me salue couramment Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là Toutes les Clémences prendraient des vacances ik ne verrai plus rien. Toute la clémence, comment on en enfonce pense, elle serait bien. Toute la clémence prendrait des vacances. Meuf plus Klinkt anders met roelkoeners. Satin noir sur son teint blanc. A vous, peignoir, que c'est trop blanc. Wow. A vous c'est troublant. Je noir et bien. J en j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Mom! Moi, je retourne chez ma maman oh, oh. Moi, ma chez ma maman En Hélène, een hit voor hem in de jaren 80 en in de jaren 70... had ook een aantal vette hits in ons land... onder andere Sion Chanté en Zis Melodie. Nummers die ongetwijfeld ten gehoor gebracht zullen worden... als hij in april met zijn concert aanwezig zal zijn... in de Doelen in Rotterdam, Carré Amsterdam... en ook nog in Groningen in de Oosterpoort... Het concert zal de naam dragen pianistiek. Dat houdt in dat op het podium naast Julie en Claire... nog twee pianisten aanwezig zijn. En nog een marimba voor een beetje slagwerk. Bijzonder intiem concert zal dat worden als je daar bij zal zijn. Julie en Claire dus. Je hoorde hem hier met Helene. Dat werd voorafgegaan door Memoria. Dat is de allernieuwste hit voor het Franse gezelschap Endochine. En Anne Sylvestre, dat is echt een, ch een chansonnière uit de jaren 60. Van haar hoorde je Clemence en vacances. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1 tot 6 uur. En daarna tijd voor het Radio 1-journaal. De laatste actualiteit en het laatste nieuws. Met hierin onder andere de afhandeling van de, de december aankopen. Hoe gaat dat allemaal eraan toe en zijn ze allemaal wel aangekomen? En ook aandacht voor die digicode. Want er is weer even het een en ander mee aan de hand geweest vanwege een lekkage en zo. Dat is allemaal het Radio 1-journaal tussen 6 en half tien. Op deze zender Radio 1 met Lagerenzen en Marcel Ooster. Waar heb jij moeten denken? Toen je dit, deze muziek hoorde, welke beelden kwamen er op je netvlies zo voorbij en in je geheugen? Misschien uh, zwart-wit beelden van Parijs. <laughs> en in de beelden zag je dan de oude Simka's, Renaud Dauphine's, De Cheveau's, de Peugeot 203. <laughs> nou... Het nummer is vaak gebruikt bij dat soort beelden. Het heet daarom ook niet voor niets Parisian Thoroughfare. En het is uitgevoerd door Quincy Jones, wat je hoorde, in een opname uit 1960. En de compositie was van Bud Powell. Deze dagjarig, deze jongen. Rod Stewart. 68 wordt hij. Rod Stewart, ik zag hem met de kerstdagen nog uh, op de televisie. Maar het had allemaal kerstliedjes. Voel, ja, ik vond het een beetje klef, allemaal. Ik vind uh, deze Rod Stewart toch veel aangenamer om te horen. Vandaag wordt hij 68 jaar. Je hoorde hem nog eens een keer met uh, You Wear It Well van zijn LP Never A Dull Moment. Vandaag is het trouwens ook uh, precies 70 jaar geleden dat uh, Jim Croce werd geboren. 30 jaar oud is hij geworden bij een vliegtuigongeluk, kwam hij om het leven. En al eerder deze nacht hebben we aandacht besteed aan Jim Croce... vanwege het feit dat hij vandaag 70 jaar zou zijn geworden... en dat het dit jaar ook precies 40 jaar geleden is... dat hij bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Nog een verjaardag die wij, waar we even bij stilstaan. 65 jaar wordt hij. Donald Fagan, frontman van Den. Since you've been gone and awesome change has come about, my life is different now, I'm not the same without you, I'm evolving at a really astounding rate of speed, into something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit's sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown and it's taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you I now have eyes to see Some Everybody's heart and everybody's dreams, girl. I don't need sleep anymore, but if I close my eyes, I'd sleep the sleep of the gods. I'm not the same without you. van Steelyden, die groep die uh, ja, bestaat er nog. <laughs> Ik zal het eens dus, uh, aan hem vragen. Donald Fagen zelf heeft uh, recentelijk een soloalbum afgeleverd... onder de titel Sunken Condors. En van die CD hoorde je I'm Not The Same Without You. 65 jaar wordt hij deze dag, deze 10e januari 2013. 60 jaar wordt Pat Benatar... We zijn dus 60 jaar vandaag. Deze zangeres Pat Benatar. En je hoorde haar met Shadows of the Night. Een van haar successen uit 1982 kwam dat. En het bekendste is ze natuurlijk geworden met dat Love is a Battlefield. Pat Benatar. Nou, nog even een televisietip... Voor vanavond is dat dan. Als je dus een keer geen zin hebt in Pauw en Witteman... dan kan je bijvoorbeeld om half elf kijken naar Nederland 3... naar de film The Wrestler. Het gaat over een uh, bokser, een worstelaar... die uh, door een uh, hartaanval niet meer in de ring kan verschijnen. Maar ja, naarmate die herstelt lokt de ring weer. De van de films dat die uh, opgeluisterd wordt... met uh, behoorlijk aantrekkelijke muziek van onder andere... Bruce Springsteen, Slash, Guns N' Roses en Madonna. Half elf Nederland 3 vanavond. Dat wat de televisie betreft, maar wat de radio betreft... Uh, straks na het Radio 1-journaal, na Goedemorgen Nederland... en na lijn 1, dan heb je hier om 11 uur Felix Murders... met de Gids.fm, ook Varen. En vanavond, tussen 7 en 8, Kunststof Radio met Coco Jones. De zangeres die ook zal optreden op Noorderslag dit weekend. En meer Noorderslag heb je zaterdagavond zowel op Radio 3 als op Radio 6. Maar dit is Radio 1. De nacht ging het anders. Volgende week dan ben ik er niet. De week daarop weer wel. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Mijn naam is Gil Koeners. en graag tot de volgende keer.